In vier maanden tijd zijn in Nederland bijna 10.000 doodgeboren kinderen geregistreerd. Dat schrijft de Volkskrant na een inventarisatie van cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds februari is het mogelijk om doodgeboren kinderen aan te geven bij de burgerlijke stand. Er zijn vooral veel kinderen geregistreerd die jaren geleden al doodgeboren werden. ProRail doet onderzoek naar de veiligheid van perrons. Nu is het op sommige stations zo druk tijdens de spits dat het niet meer veilig is voor de reizigers. ProRail is op een aantal plekken al bezig met het verbreden en verlengen van de perrons... zodat er wat meer ruimte ontstaat, schrijft de Telegraaf. Ook worden obstakels weggehaald, zoals rookpalen en winkels. Bij één op de 5 kinderen met astma in Nederland... is de ziekte gerelateerd aan luchtvervuiling door het verkeer. En in de steden is dat zelfs bijna de helft, zegt het Longfonds. Volgens het AD is het aantal nergens anders in Europa zo hoog. De politiek moet dan ook snel extra maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zegt het Longfonds. De meeste Nederlanders zijn tevreden met hun leven, heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau vastgesteld. Ze zijn de klappen van de economische crisis van tien jaar geleden te boven gekomen. Niet met iedereen gaat het goed. Er is een groep van zo'n 400.000 mensen die moeite heeft om aan te haken aan de moderne samenleving. Het weer vanochtend in het zuiden en oosten lokaal wat misbanken. Verder is het wisselend bewolkt met in het noorden kans op een bui, maar ook wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS-bericht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files met veel vertraging op de A9 richting Amstelveen bij het Rotterpolderplein. 10 kilometer na een ongeluk op de A22 daardoor ook een file. 7 kilometer met een half uur vertraging. En op de A27 richting Hilversum daar staat 7 kilometer met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het, het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. En een prachtige de week voor van de ZFM. Met de zomer van ZFM. ZFM. in de ochtend. Nog steeds ZFM in de ochtend. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Gerloogman. Oogman. ZFM heet ZFM tegenwoordig. 24 uur per dag. Het geluid en van Zandvoort. Dan zeg ik goedemorgen. Romeo. Mr. Big. I am the green grass and you are the red. Follow me, make me good. Ik ben niet alleen, ik heb uh, mijn assistenten bij me. Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Vandaag wordt het deels bewolkt in Zandvoort. met een maximum van 18 graden en een minimum van 12. Op dit moment is het 12,5 bewolkt. Doodgeschoten en daarna zelfmoord. Heel... Nee. Wat zegt u? Stop maar, hey Google, stop maar. Ga het maar door, ga het maar door. Hier is Supertram: ZFM, 24 uur per dag. Riet een beetje, zo vroeger. Dat is nog wel eens live gezien. Ja, waanzinnig. Supertramp, Ze dus treden nog steeds op. Ik moet maar even googelen. waar ze op dit moment staan. Zuid-Afrika of in uh, Venezuela. of uh, misschien al uh, in Amsterdam. Je weet het niet. De beste muziek hier op ZFM. 24 uur per dag. Goedemorgen allemaal. Ik ben net ben wakker geworden... Je hebt het juiste kanaal inges ingesteld. Luister ook eens even op SIGO, uh, uh, uh, kanaal 40. Heb je er ook nog beeld bij? Hier is Chakakam. Goedemorgen. Niet ik, hoor. Jakakan. Jakakan. Zeiden we vroeger wel zo. Ze heet eigenlijk Yvette Marie Stevens. Maar helemaal geen Chakakam. Ja, een man heet het aan. Die heeft ze maar aangehouden. Maar ze kan wel een beetje zingen. Ze treedt nog steeds op. Zij ook. Zet het hem met geluid van voor 24 uur per dag. Met de allerbeste muziek. En het wordt maar steeds beter. Hier is Joe. Cocker. En je kunt leave je head on. pak. En niet geheel zonder succes. You can leave your head off. You your head off. Bij ZFM. is van Kort uh, U kent Kort, Alleen maar leuke muziek. Zo ook deze... ...van die man die zo mooi kan zingen, Paul Simon. En Graceland. Daar waar Elvis woonde. En nog steeds geloof ik. Hij slaapt alleen buiten nu. Hoi je? Wordt een mooi weekend, jongens. Ze kunnen ons weer insmeren. Oké, okay, Paul, Doe je best. En zing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 De korst en de Simon en Graceland. En als je Prime Video hebt, een uh, abonnement, net zoiets als Netflix... dan is er een hele mooie documentaire. Dit is ZFM Zandvoort. Dat zeg ik. Goedemorgen, Pet Shop Boys. Goedemorgen, ZFM. Het geluid van Zandvoort 24 uur per dag. Met cultuur, evenementen, gemeenten, nieuws, politiek, sport, welzijn en weer en verkeer. ZFM, het geluid. In the suburban hell And the distance A police car to break the suburban spell Oh, listen, the sirens scream De Pet Shop Boys. De naam hebben ze van vrienden die boven een zierenzaak uh, woonden. Die noemden ze de Pet Shop Boys. Dat is, nou, dat is een leuke naam voor een meentje. Laten we dat eens doen. In Suburbia. ZFM met geluid van Zandvoort. Samen met Nick Kershoff. Amerikaanse vrolijke zanger. Die een paar hits heeft gehad in de tachtige jaren. En dit is er een van. Het is bijna half negen. Goedemorgen. The Riddle. I've got two strong arms. Blessing the Babylon time. To carry on, try. For sins and false alarms. So to America to the Brave. wise men say, near a tree by. But there's a hole in the ground where an old man of iron goes around and around, and his mind is up in the middle of the night for a strange kind of fashion. There's a De Riddles. Die eerste grote is geweest. Nog maar 19 gestaan in de top 40. Maar iedereen kent hem nog wel. Ja, heel leuk liedje. <grijgelt> leuk om mee te zingen. Even gezellig onder de douche. Half negen. ZFM. Zet je in zand. Veel zomer, hits. dit is ZFM Zandvoort. Juist. want tegenwoordig wordt het ZFM. Met de leukste muziek de hele dag. De mooiste platen. En intussen door nog de grootste hits. En dit zijn de lekkere oude. De gouden oude. Die we nog kennen. Uit ons verleden. Donnerstemberg. jaar 1978. Nooit een hele grote hit geweest. Maar Donald Summer is wel ontdekt in Nederland. En de eerste plaat die ze maken was The Hostage. En die is doorgebroken bij Van Oekel Disco Hoek. Misschien weet je dat nog als je wat ouder bent. Vreselijk om te lachen. Uh, dit was uh, Laws van Kijn. Dan nou, moet ik me even uh, heel erg diep graven of ik dit nog ken. Ze heten de Bombers en het nummer is Get Dancing. Ah, hij zweet lekker. Goed gedaan, Cor. Cor draaier. Voor de muziek. in uh, Zandvoort hoop te doen. 13 of 15 september de uh, Jet Ski Challenge. En 15, 14 en 15 september de Benelux Open races op het circuit. En op 15 september jazz in Zandvoort met Francesca Tandoi in Theater de Klocht. En ook op 15 september Classic Concert de Christina Concours in de, Pro de protestantse kerk. Dus je hoeft je niet te vervelen dit weekend. Let's Zingen hoor, die Michael. Michael Jackson, toen nog in de Jacksons, met zijn broers. Mm. En zingen maar. Daar heeft de basis gelegd voor de rest van zijn carrière. Ja, we weten hoe dat is afgelopen. ZFM, het geluid van voor Goedemorgen. Op 104 en op uh, tv kan je het ook zien. Kanaal 40 van We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En uh, Zandvoort, uh, het circuit heeft uh, ontheffing kregen... voor de bouwwerkzaamheden van het Duingebied... Onder de voorwaarden dat de rugstreeppad en de zondhagedis beschermd worden. Toen is er een hek gezet van 5 kilometer. Maar ja, dat uh, had weer als consequentie dat de mountainbikers te dupe waren. Maar die hebben weer een deal met het circuit gemaakt. Gelukkig. I went to a concert. Hi Grace. Tuurlijk. Natuurlijk. A concert was over. Ach... Nee, toch. De wrap-up. Is de gang op wat? 8 uur 47. Zet het weg. Ik sluit mijn ogen. Poster. Beetje raar bij, maar ik vond wel een leuke maken. Goedemorgen. zetten even samen met eerst, eerst Zo, ik de zin is If you're losing de Seeds of Love, Eerst 10 september 2019. Van harte gefeliciteerd is het jaar. Een mooie dag. Ook de dag dat Apple aankondigingen gaan doen over de nieuwe apparatuur die ze die straks te koop zijn. En nieuwe, nieuwe besturingssystemen komen ook uit vandaag. Er is een hele hoop te doen. Mooie dag, mooie dag. Hier is Fleetwood Mac.